De belangrijkste toneelprijzen van Nederland... zijn dit jaar toegekend aan Marlies Hoyer en Hein van der Heijden. De prijswinnaars werden bekendgemaakt... tijdens het gala van het Nederlandse Theater in Amsterdam. Hoyer kreeg de Theo door voor beste vrouwelijke hoofdrol... voor haar rol van de moeder in Amtsiel. Van der Heijden is onderscheiden voor twee rollen. Hij kreeg de Louis door voor zijn rol in Ombanja... en voor zijn rol van Vincent van Gogh in het stuk Vincent en Theo.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 De toppers van de 26e editie waren landgoed de Keukenhof in Lisse... en wederopbouwcomplex de Lichtenberg in Weert met 3000 bezoekers. tonlangs onlangs gerestaureerde kasteel De Haar in Haarzuilens... waar 5000 mensen naartoe gingen. En Park Sonsbeek in Arnhem, waar 6000 bezoekers op afkwamen. In Londen is de sluitingsceremonie aan de gang van de Paralympische Spelen. De Nederlandse vlag werd gedragen door rolstoeltennister Esther Vergeer... die goud won in het enkelspel en dubbelspel... In totaal heeft Vergeer nu zeven gouden medailles gewonnen tijdens de Spelen. Nederland deed het beter dan vier jaar geleden. In Peking werden 22 medailles gewonnen. In Londen was het 39 keer raak, 10 keer goud, 10 keer zilver en 19 keer brons. En dan het weer, helder. Het blijft de komende uren nog warm. Minimaal vannacht 16 graden aan de kust tot 14 graden in het binnenland. Morgen eerst wisselend bewolkt met plaatselijk kans op een bui. Overdag overwegend droog. En dan wordt het 21 tot 27 graden. De dagen daarna wisselvallig weer met veel bewolking en kans op buien. En het koelt dan af tot ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Binnen zit John Jansen van Galen. Heel gelicht. Nog geen twee weken was ik het land uit... en ik tref een heel ander politiek landschap aan. Toen ik wegging, was Samson zonder haar, zoals mijn kleindochters het zeggen... loser, dubbel loser, nerd, afgekeurd. En nu, slechts 14 dagen later, is hij nog steeds zonder haar. Wie weet, de spekkoper van de verkiezingen. Het is, met permissie... De meest opmerkelijke comeback sinds Lazarus. Ja, voor Samson en zijn Partij van de Arbeid is het nu erop of eronder... en dat is, goedenavond, ook het thema van dit oog. Erop of eronder. De sociaaldemocraten luiden hun laatste loodjes in... met een rode samenscholing in het Rode Drachten... waarvan straks een live-verslag... Voor filmer Eddie Terstal is het vanaf morgen erop of eronder... want dan gaat zijn film Deal in première, die gefinancierd is met wat men tegenwoordig crowdfunding noemt. En vroeger lappen. Al je vrienden leggen geld voor je bij elkaar. Is het een alternatief voor de kunstsubsidies? Terstal is hier te gast. Woensdag is het erop of eronder voor kamerleden... die een onverkiesbare plaats kregen toegewezen maar toch in de Kamer willen komen. Drie van hen vertellen hoe ze dat willen klaarspelen. En voor de Franse president François Hollande... lijkt het deze dagen al maar meer eronder. Maar vanavond maakte hij bekend hoe hij het tij wil keren. Dat hoort u zo meteen ook. Mooi programma bij elkaar wat. Maar eerst natuurlijk nog de kant van morgen en het nieuws van heden. En op dit moment al is het erop of eronder voor de dames Serena Williams en Victoria Azarenko... in hun finale van het US Open Tennis Toernooi in New York. Daarover nu meteen over naar Marcella Mesker. Goedenavond. Hallo. Hoe staat het? Nou, de kop is eraf. Je kunt zeggen dat de eerste tik is uitgedeeld. En wel door Serena Williams, de drievoudig kampioen in New York. En er gebeurt precies wat Azarenka had gezegd voorafgaand aan de wedstrijd. Van één ding wat mij niet moet overkomen is dat Williams goed uit de startblokken komt. Want dat wil ik juist doen. Maar helaas levert ze haar eerste beste servicebeurt in. En ja, staat het nu momenteel 3-0 in de eerste set voor Serena Williams. Williams, die trouwens nu 31 jaar is, maar toen ze 17 jaar was in 1999 mm -hmm. haar eerste US Open al won. Dus absoluut een fenomeen ja. die uh, hier speelt met een, uh, met een missie in gedachten. Ja, Dank Marcella Mesker, we horen zo meteen graag meer. En dan nu het beloofde overzicht van het nieuws van heden. Zondag 9 september. Frankrijk moet 30 miljard bezuinigen om de economische crisis het hoofd te bieden. Niemand ontkomt eraan, zei president Hollande. De allerrijksten, de grootste bedrijven en het staatsapparaat moeten ieder 10 miljard opbrengen. 10 miljard demandé pour les ménages les plus favorisés, 10 miljard sur notamment les grandes entreprises, 10 miljard sur les économies à trouver sur le budget de l'État, chacun prend sa part. En over vijf jaar mag de kiezer hem erop afrekenen. Bij ons is het nog niet zover. Hier moeten we eerst eens kijken wie het voor het zeggen krijgt. In ieder geval niet SP-lijsttrekker Roemer. Die heeft de race om het torentje voortijdig moeten verlaten. Hij is rechts ingehaald door zijn PvdA-collega Diederik Samson. En dan moet je je plaats weten. Al kun je niet in de toekomst kijken. Uh, dingen moet je nooit uitsluiten. Want het kan zijn dat de situatie over twee, drie uh, maanden totaal anders is. Maar nu zou ik zeggen dat ik op het beste op mijn plek ben als ik gewoon in de Kamer als fractievoorzitter zit. Drie doden zijn gevonden in het huis van een politieman in Kekerdom in Gelderland. Twee mannen en een vrouw. Dat gebeurde na een melding van een buurtbewoner die uh, ja, daar toch enige onraad vermoedde. En uh, inmiddels is gebleken dat een van de slachtoffers een uh, medewerker van het politiekorps Gelderland-Zuid is. Kekerdom is een kleine hechte gemeenschap van 600 inwoners. De meeste kennen hem ook. Hij liep ook altijd gewoon in uniform door het dorp. Dus iedereen wist ook wie hij was. Dus, dus hier zal de komende tijd nog zeker over gesproken worden met elkaar. De politie vond ook een hennepkwekerij in het huis van de regisseur. Het onderzoek is nog aan de gang. In Irak zijn dit weekend meer dan twintig aanslagen gepleegd... in de toenemende machtsstrijd tussen Sjiiten en Soenieten. Er zijn zeker tachtig mensen omgekomen. Vandaag vonden elf aanslagen plaats verspreid over het hele land... onder meer op een rij wachtenden voor werk... op een markt, een politiebureau en het Franse consulaat. De strijd verscherpte zich toen pre premier al-Maliki... de Soenitische vicepresident al-Hashemi liet vervolgen. Die werd vandaag bij Verstek ter dood veroordeeld. Prinses Maxima sprong met 1100 anderen de Amsterdamse grachten in... om twee kilometer te zwemmen voor een goed doel. Geld ophalen voor onderzoek naar ALS. Een dodelijke spier- en zenuwziekte. Mensen die ALS krijgen, raken in korte tijd verlamd. Ik heb het maar drie maanden. Drie maanden. Ik kan, ik kan niks meer. Ik heb het maar drie maanden en ik kan niks meer. Maxima is niet de enige die zich het lot van deze patiënten aantrekt. Bekende zwemmers deden mee, zoals Pieter van der Hogeband en Marleen Veldhuis. En ook Bo van Doorens was van de partij. Ja, het was te gek, overal stonden mensen. Het water was echt super helder. Dat ja? is ik openbaar, want ik heb een heleboel opgedronken. En hoe bracht de prinses het ervan af? Ja, ik vond het geweldig om te doen. Echt fantastisch. Dat was nieuws vandaag. Ja, prima, je moet het dan een beetje. Maar ja, het is radio en tv. Ja, de Franse president François Hollande heeft dus zojuist in een televisie-interview... een tweejarig herstelplan voor de economie aangekondigd. Ron Linker is onze correspondent in Frankrijk en heeft naar Hollande gekeken. Goedenavond, Ron. Goedenavond. Vertel eens, hoe stelde hij zich op? Dat vond een opvallend interview, John. Hij zat er zeer actief bij. Hollande. Probeerde vastberaden, strijdvaardig over te komen. En was verreweg het meest aan het woord. En de term die hij het vaakst gebruikte was de koers. Hollande wilde echt uitleggen welke koers Frankrijk gaat varen. Oké, okay, hoeveel wil hij bezuinigen? <laughs> nou, 30 miljard euro in totaal horen we net al zeggen: 10 miljard bij werkgevers, 10 miljard bij de huishoudens. En 10 miljard bij de overheid. Dus het is een fors aantal, maar zegt hij... wij moeten ons begrotingstekort op orde brengen... want anders komen we aan de leiband van de Europese Commissie te liggen. Ja, en is dit herstelplan dan slecht nieuws voor alle Fransen... of worden bepaalde groepen harder getroffen? Nou, daar zit het socialistische dan in. Hè. De, de allerrijkste, de sterkste schouders moeten de zwaarste lasten gaan dragen. Dat was ook een beetje wat hij probeerde te doen. Zes op de tien Fransen heeft kritiek op Hollande, vindt dat hij niet goed gestart is. En uh, ja, daar zit er dus ook veel eigen aanhang bij, eigen kiezers. En die proberen die met deze woorden een beetje gerust te stellen. Ja, en wat denk je? Zal dit interview zijn positie versterken? Nou, ik was dit weekend bij een Peugeot-fabriek en je weet hè, Peugeot moet zwaar bezuinigen. Daar had je mensen die heel erg teleurgesteld waren in president Hollande. Die verwijzen naar zijn slogan, le changement c'est maintenant, de verandering is nu. Nou zeiden ze daar, ik merk er nog niks van. Maar ik hoorde ook een vrouw die hem vergeleek met Obama, de Amerikaanse president. Die zei, Hollande en Obama zitten eigenlijk in hetzelfde schuitje. De kiezers zijn ongeduldig, maar als je kijkt naar de problemen van hun landen, hoe kan Hollande die nou ongedaan zijn hebben gemaakt in vier maanden tijd? We moeten hem meer geduld geven. Ja, en denk je dat dat bereikt is met dit interview? Die indruk? Dat ja, ja, die ja, op koers die... ligt. Hollande moest iets doen, want de afgelopen maanden ging het slecht met zijn populariteit. En het ergste verwijt wat hij kreeg is dat hij de ernst van de situatie onderschatte. Dat hij niet inzag hoe slecht de, de Franse economie ervoor de, de staat. Nou daar heeft hij een einde aan willen maken. Hij zegt, ik win de strijd aan met twee elementen. De schuld en de werkloosheid. De werkloosheid door werkgevers en werknemers te dwingen om samen te werken en banen te creëren. Ja, en, en bezuinigen dus die 30 miljard euro. Dank Ron Linker. Hier naast mij zit Freddy van Tijn. Die heeft de kranten van morgen vroeg al doorgenomen en daarvan een overzicht samengesteld dat zij nu begint voor te lezen. De FNV stelt volgens de Volkskrant morgen een soort ultimatum aan het demissionaire kabinet. Het Kunduzakkoord moet van tafel, anders volgt er actie. Voorzitter Ton Heerts schrijft in een brief aan premier Rutte dat de maatregelen moeten worden ingetrokken. De versnelde verhoging van de pensioenleeftijd, de wijziging van het ontslagrecht, de nullijn voor rijksambtenaren en de afschaffing van de onbelaste reiskostenvergoeding. Heerts werd voorzitter nadat de FNV was uiteengevallen in radicale en gematigde facties. Hij lijkt te kiezen voor de harde lijn. Vier energiebedrijven in Polen hebben een akkoord gesloten over de bouw van de eerste kerncentrale aan de Baltische Zee. Over tien jaar moet de eerste van twee reactoren draaien, schrijft het Nederlands Dagblad. Kernenergie is volgens de regering nodig als alternatief voor de steenkoolcentrales. Die werken nu 95% van de energie op. Vanwege Europese eisen voor luchtvervuiling... zou dat het land op termijn meer dan 4 miljard euro per jaar kosten. De nieuwe kerncentrale moet helpen het kolenaandeel naar het terug te dringen tot 60%. De Iraanse dominee nadaghtani die ter dood was veroordeeld vanwege afval van de islam... is zaterdag vrijgelaten. Het Nederlands Dagblad schrijft dat op grond van een bericht van een mensenrechtenorganisatie. De uitspraak is een verrassing. In 2010 is Nadaghani ter dood veroordeeld. De man moest zaterdag opnieuw voor de rechter komen. Gisteren was dat dus. Daar kreeg hij wel drie jaar voor evangelis evangelisatie onder moslims. Maar omdat hij al sinds 2009 vastzit, mocht hij meteen gaan. In verschillende landen hebben mensen zich voor Nadagani ingezet. In Nederland vooral Joël wind van de ChristenUnie. De Volkskrant schrijft over Mexicaanse indianen... die zijn woedend op onder meer de Nederlandse pensioenbelegger PGGM. Die neemt deel in een te bouwen windmolenpark in Mexico. De indianen eisen dat het project wordt stopgezet... Ze blokkeren de toegangswegen. Weliswaar hebben ze een contract getekend... met de investeerders voor de pacht van hun land... maar ze zeggen dat dat was op basis van gebrekkige informatie. Zo zouden er, volgens de Indianen, 40 molens komen... en staan er nu 132 gepland. En er komen vijf aanlegstijgers in de lagune... waarover niets zou zijn gezegd... en die het vissen onmogelijk zullen maken, volgens de bewoners. De hertenhype is weer begonnen. Natuur is zelden sectie voor het grote publiek, schrijft Spits. Behalve als de edelherten paren. En dat is nu. Legers fotografen en dagjesmensen trekken richting de Veluwe en de Oostvaardersplassen. Op het hoogtepunt staat het hier dik en staan er honderden auto's, zegt de boswachter van de Hoge Veluwe. Tien jaar geleden was nauwelijks iemand op de hoogte van de bronst, of geïnteresseerd. Nu faciliteren en stimuleren natuurorganisaties en landschapbeheerders de vraag. In zijn column in de Volkskrant schrijft Arnon Grunberg over het voornemen van de Europese Centrale Bank om staatsleningen op te kopen onder meer om de rente in Spanje te drukken. Een van de kritiekpunten is op dat besluit dat het ondemocratisch zou zijn. Maar Grunberg betoogt dat niemand het een goed idee zal vinden om zulke belangrijke bankzaken te laten bepalen door middel van een referendum. Er zijn op sommige gebieden nou eenmaal specialisten. Wat ontbreekt in onze cultuur is het besef dat zoiets als noodlot bestaat. Dat bestaat. En het is uitgesproken ondemocratisch, schrijft Groenberg. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de Ochtendbladen. Since the first day we Capable of Watch my mother as a little girl Easily carry the weight of the world at least I knew for me she'd always try In these footsteps out. Sabrina Starke met A Woman's Gonna Try voor de wereld... toegevoegd aan haar debuut Yellow Brick Road. We denderen de VVD voorbij stond in de uitnodiging... voor de noordelijke verkiezingsavond vandaag in Schouwburg de lawaai te drachten. Het Rode Noorden leeft volop en de Partij van de Arbeid... gaat de grootste partij worden, toe maar... Lijsttrekker Samson was er, partijvoorzitter Spekman... en ook onze politiek redacteur Michiel Breedveld. Goedenavond, Michiel. Goedenavond. Was dat de stemming? Wij worden kampioen? Nou ja, dat is wel uh, de hoop die hier wordt uitgesproken. Um hernieuwd zelfvertrouwen zou je het kunnen noemen, uh, enthousiasme in de zaal, men gelooft er weer in, ook de leden die hier zijn uit het rode noorden, om het zomaar even te noemen, Ja, hebben dat geloof. Uh, hoogtepunt van de avond uiteraard, een toespraak van Diederik Samson, de partijleider, de lijsttrekker. Ja, en hoe symbolisch hij komt op met de muziek van Sky on Fire van Handsome Poets. En dat is uh, de muziek die de NOS ook gebruikt heeft in de verslaggeving van de Olympische Spelen. Uh, en vooral uh, als uh, de winnaars in het zonnetje gezet werden, de medaillewinnaars. Het is dus overduidelijk dat wij Diederik Samson moeten associëren als winnaar. is nog 72 uur, hè, voordat de stembus sluit. We zijn er nog niet. Maar ik zeg u, er hangt verandering in de lucht. Er hangt verandering in de lucht en die kan over 72 uur inderdaad bewaarheid worden. Het waren twee jaar waarin met rechtsrotbeleid het verschil tussen mensen werd vergroot. Tussen autochtoon, tussen allochtoon, hier geboren of van ver gekomen, tussen Pool en Nederlander. VVD en CDA stonden toe hoe de brug tussen mensen werd weggeslagen. En ik heb afgelopen jaren veel mensen gesproken in dit land... hier geboren, met Turks of Marokkaanse ouders misschien... die zich afvroegen, is dit mijn land nog wel? En ik zeg tegen hen en tegen u... ja, dit is ons land, dit is uw land... en samen gaan we die brug herstellen. En dan gaan wij nu nog 72 uur zaal voor zaal, plein voor plein, straat voor straat... deur voor deur, gesprek voor gesprek, die laatste stemmen binnenhalen. En dan krijgen wij op 12 september een fantastisch resultaat. Ik dank u wel. <applaus> Nou, je herkende het wellicht, uh, John ja, ja, ja. Don't Stop van, van Fleetwood Mac. En dat is natuurlijk overduidelijk uh, geïnspireerd uh, op uh, de campagne van Clinton... die dat liedje ja. ook gebruikte en ook weer bij de conventie uh, afgelopen dagen. Ja, uh, halleluja allemaal. Maar heerst er geen onbewuste vrees dat het allemaal nog lelijk mis kan gaan. Dat er misschien, zoals dat heet, te vroeg is gepiekt... Nou ja, dat hoor je inderdaad ook hier in de, in de wandelgangen. Mensen zeggen, eh, van ja, inderdaad, twee jaar geleden ging het op het laatst ook fout. Toen was de Partij van de Arbeid in de loop van de campagne ook in de lift en uh, ging het toch nog fout. En dat is toch wel de vrees die een beetje knaagt aan het enthousiasme. Ik heb die vraag natuurlijk voorgelegd aan de campagneleider... Uh, Hans Spekman, de partijvoorzitter uh, ook. Ja, uh, hij zegt ja, inderdaad dat risico is er, maar hij gelooft er nog altijd in. Ik merk het gewoon aan de reacties zeg maar, op straat van mensen... die hoop hebben op verandering. En die uh, nu vertrouwen hebben in Diederik Samsom en in ons verhaal. Het is een beetje geïnspireerd op Obama lijkt het wel change... Nou ja, ik had het zaterdag ook gezegd dat die verandering in de lucht hangt. En dat komt gewoon omdat je het voelt. Omdat je proeft ook hier in de zaal het enthousiasme bij mensen. Iedereen hoopt. En het is ook nodig in dit land dat we een andere kant op gaan. U trekt er keihard aan als campagneleider. U heeft zichzelf ten doel gesteld om 1 miljoen mensen te spreken. Een gesprek van man tot man, vrouw tot vrouw. U wil voorkomen dat het weer gaat als twee jaar geleden, op 80.000 stemmen na toch de tweede worden. Zou dat de ultieme teleurstelling zijn? Ja, dat vind ik wel heel vreselijk. Dus ik wil ook dat we er alles aan gedaan hebben om dat te voorkomen. Dus als dat gebeurt, en ik hoop het niet, dan moet het niet liggen omdat we er meer aan hadden kunnen doen. Daarom heb ik ook iedereen opgeroepen, bel je ooms, bel je tans, bel je opa's, bel iedereen die je kent. Uh, laat ze naar de stembus gaan en laat ze vertrouwen geven aan de Partij van de Arbeid. Is dat ook een beetje een knagend gevoel aan de euforie die toch heerst nu? Nee, ik heb, ik, heb, ik heb echt pas uh, een euforisch gevoel op het moment dat we het binnen hebben. Niet eerder dan dat, maar dat is misschien een karaktertrek. Maar wat voelt u nu dan? Nou ja, dat het gewoon goed gaat. En dan knaagt toch dat gevaar van twee jaar geleden? Daarom zeg ik ook tegen iedereen, we zijn er nog niet. We gaan niet drie dagen luieren, maar we gaan echt met volle moed door. En met heel veel enthousiasme. Ja, en daar uh, wil Hans Spekman met zijn uh, vrijwilligers overal in het land... dus ja. nog uh, de komende dagen zeker honderdduizend gesprekken gaan voeren. Het sleutelwoord, je hoort het heel goed, uh, is hoop en verandering. En daarmee zijn we weer terug bij ja. die uh, Amerikaanse verkiezingen. En iedereen is inmiddels al naar huis daar en morgen vroeg weer op. Ja, ik heb net uh, Lutz Jacobi en Jacques Monasje nog uitgezwaaid. Okay, Dat zijn nou, inderdaad echt twee van de, van de kandidaten. Ja, ja het is echt uh, afgelopen. Okay. Goede thuisreis, en, uh, Michiel. Ja, we zullen zien hoe uh, het... Goeie thuis, ja, prima. Wel bedankt. Dag. Bill Wyman met Disappearing Nightly. En eerst nu naar uh, Marcella Mesker voor uh, de damesfinale US Open. Ja, en dan denk je, we kijken naar de nummer 1 van de wereld. Victoria Azarenka. en. Uh... Ja, dan denk je, die is toch hartstikke goed. Nou, dat is ze ook. Maar Serena Williams, die staat in een paar plaatsjes lager. Die is nummer vier van de wereld. Die staat zo ongelooflijk goed te tennissen. Ze heeft nu setpoint voor de eerste set. Het is 5-2 in de eerste set. En daar is de set binnen voor de Amerikaanse Serena Williams. Een prachtige crosscourt backhand. In één keer als een winnende slag geslagen. Ze heeft nu 17 winners geslagen. Ten opzichte van maar twee voor Victoria Azarenka. Ze is tot nu toe een klasse beter. Het is formidabel. Wat zij laat zien, het is 6-2 voor Serena Williams. Oké, okay, bedankt Marcella Meskers. Straks hopelijk meer. En zet u ondertussen de webcam maar aan. Dat kan van diensten zijn voor het volgende gesprek. Te gast zijn namelijk drie Kamerleden... voor wie het woensdag nog meer dan voor hun collega erop of eronder is. Hier in de studio Joost Taverne, VVD. Goedenavond. Goedenavond. Uh, elders Khadija Ariep van de Partij van de Arbeid... en Pieter Omtzigt van het CDA ook. goede avond. Goedenavond. goedenavond. Waar voerden jullie vandaag uh, campagne, mevrouw Ariep? Ik was vandaag in Beverwijk bij de Zwarte Markt, de bazaar, en daar heb ik uh, campagne gevoerd de hele dag. Ja, en Pieter Omtzigt, CDA? Middag bij een voetbalwedstrijd en iets later op de middag bij een. Een verzorgings- en verpleeghuis in Enschede. Oké. Okay. En Joost Taverne? Ik was in Utrecht, uh, waar een, een soort afsplitsing van Occupy stembiljetten stond te verbranden. En dat leek mij een goede gelegenheid om dus even kennis te komen maken. Ja. U voert campagne onder een eigen leus. Uh, hoe is het? Joost kan het schudden? Kan Joost het schudden. Oh, pardon. Kan Joost het schudden. <laughs> ja. Um, maar uh, u hebt er een kaartje van? Misschien? Ik heb een kaartje Kunt van. En, oh ja, en wat hebt u daar in uw hand? En ik heb daar een hand. Want ik heb mij tot doel gesteld uh, om uh, 16.000 kiezers de hand te schudden tot 12 september. Ja. Ik wil namelijk met 16.000 voorkeurstemmen worden gekozen als uh, um, kandidaat. Ja, dat is nodig, 16.000 stemmen Precies. heb je nodig buiten de... Uh, ja. Gewone volgorde van de eerste ja. uh, lijst, lijst uh, gekozen. Ja, te worden. en ik sta op plek. Op vier. eigen kracht. Precies. Ik, zit, ik sta nu op plek 44 van de VVD-lijst. Ik zit nu twee jaar in de Kamer en ik wil graag herkozen worden. En uh, dat is het meest zeker door met voorkeurstemmen, met die 16.000 voorkeurstemmen te worden herkozen. En uh, ik ben een onbekend Kamerlid, uh, ja. ondanks mijn twee jaar werken. Um, en ik wil toch dat mensen op mij stemmen. Dus ik dacht, weet je wat, als ik wil dat 16.000 mensen op mij stemmen... moeten toch minimaal 16.000 mensen mij kennen. Ja. Um, uh, en ik uh, ga die allemaal de hand geven. En hoeveel mensen hebt u tot nu toe de hand geschreven? Ik heb er nu, om uh, um precies te zijn, 47... Hond, 47 5047 uh, de hand geschud. Ja, dus de ste even... was ik. Dat was net. u. Dat was maar mij. ik ga helemaal niet over uw stemmen. Dus wat zegt dat schudden nou, nou eigenlijk? Nou, het is natuurlijk een, een, een manier om aan te geven... Dat, uh, uh, dat ik het belangrijk vind dat je op eigen kracht uh, stemmen wint. Ja. En uh, daar moet je mensen voor leren kennen. Uh, en ik heb graag natuurlijk dat ze op mij stemmen, maar ik wil, ik wil ze toch eerst überhaupt uh, onder ogen komen. Dat doe ik op deze manier. Want alle drie onze gasten, Ariep, Omtzigt, Taverne, werden door hun partij uh, in ieder geval aanvankelijk op een onverkiezbare plaats gezet. Taverne staat op de VVD-lijst 44ste. Met een voorkeurse actie wil hij toch in de Kamer komen. En Omzicht, u staat nummer 39 op de CDA-lijst. Inderdaad. Hebt u ook een eigen leus of campagnestrategie om, om desondanks toch in de Kamer te komen? Um, ik wijs gewoon op de zaken die ik de afgelopen negen jaar als Kamerlid gedaan heb. Um, op pensioengebied en um, in Twente. Um, de hele Kamer heeft mij aangesteld als pensioenrapporteur... om ervoor te zorgen dat twee plannen van de Europese Commissie met onze pensioengelden niet doorgaan... Um, dat werk wil ik graag afmaken. Het gaat om een spaarpot van 850 miljard euro. Dat is dus meer dan het hele Europese noodfonds... van alle 17 landen bij elkaar. En wij moeten um, de zeggenschap over de Nederlandse pensioenen... die moeten we in Nederland houden. Ja. Het is een sociale zekerheid. En met dat werk ben ik keihard bezig. Um, heb veel internationale contacten. ben in contact met die andere parlementen in Duitsland... in Engeland, in België om dat plan te stoppen. En um, dat werk wil ik graag afmaken... Ja, maar u stond in het begin niet eens op, op de lijst. Hoeveel jaar hebt u in de Kamer gezeten? Bijna negen jaar. Bijna negen jaar. Niet eens op de lijst. Wordt u dan niet woedend? Ik was niet blij die avond toen niet ik blij. dat hoorde. Dat ja. klopt, nee. nee. En dan? Ga je dan uh, protesteren bij degenen die daarover gaan? Of zeg je nee, het je dat niet laten Nee, helemaal niet. Uh, dat heeft totaal geen zin. Um, zij maken een, uh, een conceptbesluit. En daarna gaan de afdelingen erover hoe de lijst eruit uh, ziet. En toen belde de dag erop, belden een aantal afdelingen mij op. En die vroegen, wil je alsnog op de oh, lijst? Ja. ja, en toen had ik zoiets van, hm, uh, nou, uh, ik weet niet. Um, alleen toen waren het wat meer afdelingen. Um, en uh, die hebben me alsnog op de lijst gezet. Toen ja. heb ik dat is prima. Maar dan wil ik ook dat jullie mij meehelpen in de campagne. Want ik bedoel, ik weet dat als 40 of 50 afdelingen mij terugplaatsen op de lijst... en dit was binnen het CDA nog nooit gebeurd... Ja, dan en, moet je daarna ook nog die 16.000 stemmen halen. Ja, precies. En daar ben ik nu keihard mee bezig. Oké. Okay. En Khadija Riep, u staat uh, nummer 30 bij de Partij van de Arbeid... en dat leek in juni nog uh, kansloos. Wat vond u daarvan, van die plaatsing? Ja. Nou, daar was ik erg teleurgesteld over. Dat ja. heb ik ook uh, uh, gezegd. En, maar ik had ook uh, voor mezelf besloten, zolang ik op de lijst sta... dan ga ik gewoon uh, mijn werk goed doen en uh, de campagne ook uh, voeren. Tot 12 september ben ik gewoon Kamerlid en daarna kijk ik wel. Ja. U zit al ruim 5000 dagen in de Kamer. Dacht u niet meteen, nou bedankt, ik kap al mee? Nou, Natuurlijk als je uh, eerst horen krijgt dat je hartstikke goed kamerlid bent en zichtbaar en uh, veel dingen voor elkaar krijgt. En vervolgens hoor je van de commissie om allerlei redenen hoor. Dat, uh, dat ik uh, laag op de lijst zou staan had ik ook zoiets van wil ik dat eigenlijk wel. Maar uiteindelijk heb ik het niet gedaan omdat ik ook vind dat ik uh, 14 jaar uh, met plezier... Uh, 14 jaar, uh, ja. ja. Ja, ja, ik behoor echt tot een uitstervende ras. Ja. <laughs> ik ben niet uh, de oudste in de kamer, maar ik zit wel uh, langer naast een paar collega's. Uh, en ik heb voor mezelf besloten om op de lijst te blijven staan. Omdat ik ook op een goede manier weg wil gaan. En niet boos, omdat ik niet hoog nee. genoeg op de lijst sta. Want dat is ook niet uh, fijn voor de afgelopen jaren die ik wel uh, met plezier ja. heb uh, en hoe werd het gedaan. En hoe werd het u verteld dat u zo'n lage plaats kreeg? Ja, ik werd uh, gebeld door de voorzitter van de kandidaatsteringscommissie, Margrethe de Boer. En die vertelde dat, uh, ja. dat ik dan laag op de lijst zou staan. Ja, en ik heb alles. niet eens gevraagd waarom. Ik nee. dacht, het uh, is prima. Nee. En Joost Taverne? Nog protest aangetekend tegen uw lage plaatsing? Nou, nee, geen protest. Uh, ik kreeg het te horen. En ik heb dat voor kennisgeving aangenomen. Uh, ja. En vervolgens uh, mijn eigen plan getrokken. Ja, Maar hoe verklaart u uw lage plaatsing? Er moet toch een reden voor zijn? Ja, nou ja, gut. Uh, ik kan alleen maar vaststellen wat ik uh, wel gedaan heb. Ik uh, uh, wilde heel graag de Tweede Kamer in omdat ik het uh, belangrijk vind uh, om uh, iets te doen. Ik woonde hiervoor in de Verenigde Staten. Uh, waar ik als diplomaat werkte. En ik merkte dat ik uh, uh, mij enorm betrokken bleef voelen bij ook de Nederlandse politiek. En toen heb ik mij het Amerikaanse adagium put your money where your mouth is aangetrokken. Ja. Als je nou ergens iets van vindt, dan moet je wat aan doen. Toen dacht ik nou oké, okay, dan wil ik graag de Tweede Kamer in. Uh, en dat is, uh, dat is gelukt ja. vorige keer. Ik stond er op plek 34. Um, overigens op het moment dat de VVD... 20 zetels in de peiling stond. Dus, uh, ja. uh, inmiddels uh, staan we... Uh, 35 zetels in de peiling. En ik op 44. Dus een optimist zou zeggen dat ik erop... vooruit ben gegaan. En dat maar, je wel kans hebt als we 35 je en ze gaan regeren. Dus het kan verkeren. Ja. Maar belangrijk vind ik... Uh, kijk, ik, ik vind het, het Kamerlidmaatschap... Het, uh, uh, het, het mooiste ambt... in onze democratie. En ik heb uh, in uh, vorige functies... veel met Kamerleden te maken gehad. En ik heb altijd gedacht, als ik nog eens de gelegenheid krijg dat te doen... dan wil ik dat doen op een manier uh, waarvan ik vind dat het moet. Ja. En ik vind dat je als Kamerlid in eerste instantie... je twee hoofdtaken goed moet doen. Namelijk uh, goede wetten maken en de regering controleren. En uh, dat heb ik de afgelopen twee jaar okay, in een ja. tekorte tijd gedaan. En daar haal je niet altijd de voorpagina nee. van de Telegraaf mee. Uh, we hebben een, een systeem waarin kamerleden over het algemeen... Uh, achter, achter de brede schouders van de lijsttrekker binnenkomen... en niet heel veel bekendheid ja. genieten. Ja, en dat, uh, dat weegt zich dan op het moment dat, uh, dat er te vroeg verkiezingen komen. Oh, ja. Maar de vraag is natuurlijk, Pieter Omtzigt... Uh, wat zeg je tegen de kiezers op straat in zo'n en uh, actie Zeg je, stem op mij? Mijn partij vindt mij weliswaar niet goed genoeg... maar dat ben ik toch echt wel en wel hierom? Is dat wat je gaat zeggen? Nee, je legt uit waarom het CDA een prima partij is. Wij staan voor, een, uh, voor verenigingen, voor gezinnen, voor uh, een morele oplossing ook van deze crisis. Jawel, maar diezelfde partij wil nu eigenlijk daarnaast niet pensioenen, in de Kamer hebben. En als je daarnaast pensioenen en Twente belangrijk vindt, kruis dan het hokje 39 aan waar ik sta. Maar betekent dat dat het CDA pensioenen en Twente niet zo belangrijk vindt? Dat, Anders hadden ze u wel hoger gezet. Dat moet je aan de kandidaatstellingscommissie vragen. Um, ik zet me daar keihard voor in. Uh, dat heb ik de afgelopen jaren bewezen. En dat wil ik de komende jaren gewoon weer blijven doen. En ik sta daar niet alleen in. Een aantal mensen heeft gezegd, ik steun je. Dus sinds vandaag staat er een youtube filmpje op... waarbij Marja van Bijsterveld, Marnix van Rij, Onno Ruding... vertellen waarom ze het ja. goed vinden als ik terug zou keren in de Kamer. Maar pijnlijk is het natuurlijk altijd, als het u zo lukken, dan gaat het ten koste van een collega... die op een welverkiesbare plaats staat. In, in uw geval wellicht nummer 12 Madeleine van Torenburg. Die komt nou, er niet in en u wel. Volgens mij hebben wij een democratisch stelsel in Nederland. En uh, daar staat gewoon duidelijk in dat degene die... Um, een kwart van de kiesdelen, dus ongeveer 16.000 voorkeurstemmen, uh, haalt... Ja, um, als precies. eerste verkozen is. Okay. Dus dat zijn de regels waarmee de verkiezingen voeren. En ja. in de democratische verkiezing is het dat. Ook volstrekt logisch... dat degene die zoveel stemmen haalt uh, een zetel krijgt in de Kamer. Vorige, jaar, dat, vorige uh, keer waren er zelfs kandidaten die met 200, 300 stemmen gekozen ja. werden. Nou. Maar dat, dat met voorkeurstemmen, die 16.000 in de Kamer komen, Joost de Verne... dat is bij de laatste vijf verkiezingen slechts acht... Kandidaten gelukt. Waarom zou het u wel lukken? Nou ja, omdat ik uh, om te beginnen uh, optimistisch ben over mijn eigen kwaliteiten uh, en ik die zo goed mogelijk voor het voetlicht wil brengen bij, uh, bij kiezers. Ik uh, uh, merk dat het ontzettend gewaardeerd wordt wanneer je op eigen kracht je zetel wil behouden. Ja. Um, ik vind het uh, uh, de vorige keer, uh, zoals ik vertelde, woning ik in Amerika. Toen heb ik geluk gehad en uh, toen ben ik uh, de kamer binnengekomen... zoals het in ons systeem zo vaak gaat, achter de schouders de, van, van de, de lijsttrekker. Ja. Nou, dat was hartstikke fijn. Uh, ik heb nu de keerzijde van het systeem gemerkt... waarbij uh, als je gewoon goed je werk doet, uh, dat toch uh, in uh, betrekkelijke anonimiteit doet... En ik ben uh, um, uh, toch ook lang genoeg in, in de Verenigde Staten geweest... waar mensen allemaal en iedereen voor hun eigen stem vechten... in alle democratische functies. Ik doe dat nu. En ik vind het uh, ontzettend interessant, leerzaam en erg leuk. Ja. En uh, ik denk dat het, uh, dat het eigenlijk voor iedere politicus heel gezond is. Je wordt er een betere politicus van. Uh, en ik vind het, uh, uh, ik vind het mijn, uh, mijn, mijn professionele eer... en ik vind het Kamerlidmaatschap Doe. belangrijk genoeg... om uh, op eigen kracht daarvoor te vechten. Dus de vraag is, kan nee. Joost schudde.nl uh, op nee. 12 september stem 44 van de VVD? Kadisha, is belang... voor, voor u is het lot met de opmars van Samson natuurlijk geke gekeerd. Uh, u komt waarschijnlijk <laughs> ja. wel weer in de Kamer. Maar wat adviseert u deze twee collega's voor het geval het hen niet lukt? Nou, ik denk, ik hoop het echt, uh, ik hoop dat het hun wel lukt. Ik ken uh, oh, Pieter Omtzicht heel goed. Stur. Ja, nee, <laughs> dat je. is zeker. Ik ken Pieter heel goed. We zitten samen in de Raad van Europa en ik weet dat hij zich daar heel erg hard maakt voor pensioenen en, uh, dus. En ik denk ook niet alleen uh, voor hunzelf, maar het is ook belangrijk, daarom heb ik ook mijn campagne Kies voor Inhoud en Ervaring. Het is heel belangrijk dat je ervaren Kamerleden hebt in de ja, Kamer. Heer, het is ook voor het gezag van de Kamer. Het is voor, voor het aanzien van de Kamer. Uh, belangrijk dat je Kamerleden hebt die ook een, een, een geheugen hebben en wat langer meegaan. En natuurlijk is vernieuwing ook heel belangrijk, maar niet ten koste van alles. Nee, Pieter Omtzigt, voor u ziet het er eigenlijk, uh, voor u staat het meest op het spel, want... CDA staat op 13 zetels, dus zelfs als de partij weer gaat regeren... komt u er als 39 e niet in. Dus het moet op eigen kracht. Gaat ja. het u lukken? Uh, ik hoop het van harte. Ja, dat het... maar, ja, maar u? Nee, maar u vraagt iets. Het mooie ja. van de democratie is dat je het nooit zeker weet. Anders had ik in Noord-Korea lid moeten worden van de communistische partij. Ja. Bewust niet gedaan. Ik ben heel blij dat we in Nederland leven. Ik ga ervoor en ik heb het gevoel dat ik het kan halen. Maar zekerheden heb ik niet uh, nee. voor 12 september. Nee, maar het politiek is altijd onvoorspelbaar. Alles is mogelijk, dat zie je nu ook. Ik stond op 30, dat was bijna uitgesloten. En nu, dankzij ook de, de, de manier waarop Diederik Samsen doet... en het ja. vertrouwen die de burgers hebben in de PvdA... bestaat de kans dat ik weer terugkom. En daar ben ik ook heel blij om. Alles is mogelijk, dat is mooi gesproken. En ook Joost Taverne kan nog 11.000 handdrukken scoren. Zo is het, en als die omgezet wordt stemmen. Ah, er zitten hier allerlei mensen nog in de studio. Ik heb er nog een paar Doe, af te gaan. Doe je best, dankjewel. dankjewel. Pieter, Pieter Omzicht, Joost Taverne en Kadisha Riep, dank voor dit gesprek over voorkeursstemmen. de Benjamin Herman die de soundtrack schreef van Eddie Terstal's film Deal. Goedenavond, Eddie Terstal. Goedenavond. Eerst even een fragment uit je film. Nee, gewoon sowieso. Wat zou jij betalen voor mij? Eén keertje. Ja. <laughs> nou, ja, jezus. Dit neemt een beetje een rare wending dit gesprek. Je bent toch niet serieus? Je bent echt serieus, hè? Dit geeft meteen al aan waar je, waar je de film over gaat, hè? Ja, het gaat over. Het ja. gaat over uh, seks voor geld, ja. eigenlijk. Maar ook weer niet. Het gaat eigenlijk over het ingewikkelde tussen mannen en vrouwen. Ja, maar een vrouw uh, vraagt een vriend wat hij over heeft uh, ja. voor één nacht voor seks. één nachtje. En hij is een rijke luiszoontje, dus hij zegt heel onschuldig. Zegt, ja, euh, eerst wil hij geen antwoord geven, vindt hij het belachelijk. En op een gegeven denkt aan, dan zegt hij, ja, nou, 2000 euro. Ja. Maar op zij zegt, deal. Deal, en dat is okay. dan En dat is dan toch maar gezegd, weet ja. je. <laughs> en dat, ja, dat bemoeilijkt een beetje hun verstandhouding. Behalve de inhoud en het verhaal is het meest bijzondere aan je film... dat die uh, gemaakt is door crowdfunding. Ja. Wat is dat precies? Crowdfunding is dat mensen van tevoren iets betalen voor de film... en daar krijgen ze een privileges voor terug. Ze kunnen bij de première zijn of dat soort dingen. En hè, een kaartje daarvoor krijgen ze... En uh, nou, zo is dat dan opgezet nou, vanaf het begin. Je niet niks gevraagd, maar ik had je graag 100 euro gegeven. Maar wat had ik dan nu teruggekregen? Een kaartje bij de, bij de première en de naam op de aftiteling. Oh, kijk. Ja. Ja. Dus dan ben je eigenlijk een heel klein beetje co-producent. Ja. Maar dat hadden we dus op die manier gedaan. We dachten, we hebben ongeveer een ton nodig. En, um, en dat kwam niet allemaal via crowdfunding... maar ook bijvoorbeeld sponsoren vonden het een, een, een sympathieke actie. weet je, Die gaven geld en... Uh, uh, de Belbios en, en, en, en Jägermeister... als maar oh ja. één keer zeg maar, hun flesje in beeld kwam. Ja. Een paar seconden. Dat was, uh... Dus op die manier hebben we een, een ton bij elkaar gekregen. En, uh, en sommige films kan je voor een ton maken. Als het een simpele opzet is, zoals wat wij dan hebben... het is een romantische comedie in Barcelona... locaties heel dicht bij elkaar. Twee acteurs maar. Ja. Dat kan als een grote middeleeuws drama. Dat kan natuurlijk niet. Maar dit soort films, gewoon een kleine acteursfilm... romantische comedie dat blijkt dat dus gewoon te kunnen. En... Ja, maar die sponsors dat zijn dus ten dele bedrijven. En dat ja. roept bij veel mensen direct uh, iets van huiver op. Want moet ja. je daarvoor dan aan, aan voorwaarden hunnerzijds kan een, een, een niks Ja, bij jegermeister ja. bij, uh, was het zo, uh, die wilde dan de première organiseren. Hun, een feestje eraan uh, vastplakken. En ja, er mochten dan eventueel de, de fles... In, dat hoefde niet eens, die fles in beeld. Maar ik werd mij verteld dat dat hip was tegenwoordig. Ja, dat Dat, dat, dat merk. Ja? Oh. Ja, dan moet ik ook Heineken en, en, en uh, zwarte kipadvocaat noemen. <laughs> dan, oh, dat dan mag hij ik. wel. Uh, dus um, ja, dat werkt. Maar het is niet zo gaat niet zover dat er wel eens een scène over moet om met Jega er niet duidelijk. Zoals nee, bij de Truman Show, dat ze ook een keer met een sixpack van ja. een bepaald merk aankwamen. Ja. Nee, nee. Maar kom je, kom je niet in de verleiding omgekeerd om bepaalde elementen in scenario aan te brengen, omdat die misschien weer sponsoring kunnen opleveren? Nee, ik denk niet eens aan het publiek als ik een film maak. Ik wil een film maken oh. die ik zelf zo leuk mogelijk uh, vind. En uh, als het publiek dat dan ook leuk vindt, dan is dat meegenomen. En in dit geval is het wel een vrij toegankelijke film. Het is, het is een romantische comedie. Ik heb nu echt voor de eerste keer het idee ge gehad dat ik een film gemaakt heb, zo, dat hij echt zo geworden is zoals ik wilde. Is dat zo? Ja. Ik heb diverse films van je gezien. En ja. is... Maar er was altijd wel iets dat ik dacht. oké, okay, dit zou ik achteraf anders hebben gedaan. Maar nu is het echt wel. Ja, die vind ik echt alles wel aan het kloppen. Maar komt dat ook doordat je door deze. Vrij buitengewoon manier van financieren. meer artistieke vrijheid hebt. Nou, ook het was wel. Kijk, sowieso heb ik. Uh, mijn films waren altijd wel dermate goedkoop. al mijn films bij elkaar hebben ja. nog geen 4 miljoen gekost. Uh, We zijn er 10. Dat ik. Ja, god. Dat ik, ik had er wel artistieke vrijheid. voor zover de, de, de, de budget het liet, om het maar ja. zo te zeggen. Maar nu is het ook meer zo. misschien omdat ik wat ouder ben. dat ik toch. Dat, het verhaal is ook wat simpeler en wat rechtlijniger. en daardoor wat. Ja, gewoon beter gelukt. Ja, ja ik denk staatssecretaris Seilstra mag wel blij met je zijn. Ik bedoel, is crowdfunding ook eigenlijk een alternatief... voor de, het circuit van de kunstsubsidies? Nou, dat hangt er gewoon een beetje vanaf. Kijk, wij, wij proberen nu met deze film... omdat het specifiek een kleine film opzet is... Dan kan het. Maar als ik bijvoorbeeld, ik wil bijvoorbeeld een film over babyboomers maak, een comedy volgend jaar, maar die speelt ook in 1969 af, die speelt zich in, in de tijd van het balletje op de paal van ja. het zich af. Ja. Dus dan moet je af en toe een, een, een, een stuk van de stad kunnen om. Kijk, dat kost wel een miljoen. Ja. Maar voor kleine films, wat, wat er weer een oplossing zou kunnen zijn voor de gewone budgetfilms, dat is gewoon dat er een, een, een belastingmaatregel komt zoals in de landen om ons heen. Ja. Ja, dan kunnen mensen, dan kan je naar je eigen financiers toe. Zeg maar het, maar. Is het voordeel ook niet dat je met crowdfunding en de onafhankelijke financiering sneller kunt werken dan ja, dat je altijd hebt. Dat die is het gewoon. Dat, normaal gesproken, als ik het toen bijvoorbeeld met, met al mijn film, bijvoorbeeld ook met Simon, was het zo, dan is het script af. En dan is je gewoon drie jaar te wachten tot een omroep precies in ziet. Ja. En pas dan kan je hem maken. En, en dit was gewoon in een week schrijven en, en twee maanden later ben je, of drie maanden later ben je aan het filmen. En uh, daar zit je nog lekker in je flow. En tot nog toe, ja. het werkt gewoon. Weet je. Op dit moment hebben we gewoon... We hebben steeds uh, tot nu toe vier sterren voor de recensie. De rest komt woensdag uh, en donderdag. Dus dat, ik hoop dat die trend een beetje blijft. Maar het werkt en de zalen willen. Ja. We zitten gewoon in 17, uh, 17 zalen al. En je, en je noemt deze filmdeal een e-romantische e e -romantische dramedie. E een e-romantische dramedie, ja. Wat bedoel je? Nou, omdat het, het, het, het is een, een romantische comedie maar het is ook een soort zwoele. Ja, het heeft ook iets heel erotisch. En, en het is niet alleen maar comedie, maar er zit ook een drama-element in. Ja. Dus nou, dat is een nieuwe. En, en term, ook mijn e meest feministische film. Ja, want de vrouw maakt alle beslissingen in, de, in die film. Ja. Vrouwen vinden het heel leuk. Mag ik nog even vragen, je staat bekend als kritisch Partij van de Arbeidlid... maar je hebt een campagnefilm opgenomen voor de Partij voor de Dieren. Ja, ben, je, ja. ben je geswitcht of wat? Nou, ik switch voortdurend. Ik heb, heb de VVD gestemd. Maar ik, ik ga gewoon voor de partij die het meeste doet aan vrijheid van meningsuiting... en van uh, individuele rechten boven collectieve rechten, ja. vind ik. Het lijkt ik wel raar dat goed. die Samson ineens als één man zo'n verschil kan maken... maar dat is eigenlijk precies wat je, waar je film Fox Populi over ging. Ja, kijk, dat, dat, dat, dat charme en, en dat soort dingen... En, en hoe je iets onder woorden kan brengen, is, uh, is heel belangrijk. En ik vind eigenlijk dat hij het heel goed doet op dit ja? moment. Ja? ik vind dat hij is slim, hij is scherp. Hij gaat niet op... op, op uh, het was dom van, van, van Mark Rutte dat hij dan... ja Goed, dan moeten ze dus ook de PVV'ers een beetje en de CDA'ers weglokken... maar dat hij de Partij van de Arbeid als een gevaar ziet. En wat slimme is dan, dat Samson gewoon dat niet terugkaatst... Nee. en gewoon naar boven gaat staan. Like. Goed, ja. ja. Nou, succes met, uh, met deal. die is vanaf morgen in de bioscoop. Vanaf morgen, ja, ja, vanaf morgen in in, in De hele dag is daar dan een, een, een publiekspremière vanaf ochtends. Je kan daar gewoon naartoe. Uh, en uh, vanaf donderdag in uh, 17 zalen in het hele land, zeg maar. Dankjewel, Eddie Terstal, en nogmaals Dankjewel. succes. En dan nu uh, weer Marcella Mesker over uh, de damesfinale in het US Open in New York. Ja, het is uh, spannend geworden. Het is een wedstrijd geworden. Want uh, ja, na een weergaloze set van Serena Williams in de eerste set... 6-2 was het uh, voor de Amerikaanse, komt Azarenka nu toch wel heel knap terug. Ze leidt met een break. Het is 3-1 in het voordeel voor de Wit-Russische. En ze heeft nu opnieuw een breakpoint op de service van Serena Williams. Het publiek is dol enthousiast, want natuurlijk willen zij een echte wedstrijd zien. Misschien wel een 3-setter. En Serena Williams oogt nu wat gespannen. Het is dus 6-2 voor Williams en 3-1 voor Azarenka. Dank, Marcella Mesker. Dit was met het oog op morgen. Zo weer de oprechte jannemannen. Morgen presenteert Margriet Bransma... en ik besluit deze zondag met Theo van Baren. Moestuin in september. De appels hangen glanzend aan de boom. Het lijkt alsof de zon in het middaguur is blijven stilstaan bij de oude schuur. Zo stil is het in de tuin. Zo traag en loom...